Welkom bij de slidecast van mijn mondelingen lectuurtaak. Ik heb geprobeerd deze powerpoint wat experimenteler aan te pakken en iets speciaal mee te doen wat misschien ook in mijn nadeel kan spelen. Voor de creatieve en affectieve verwerkingsmethode had ik het er wel voor over. Ik ga dit boek dus in die methode bespreken. En mijn boek is genaamd Liefdespel van Freya Noord. Eerst zal ik het affectieve deel behandelen. Namelijk waarom ik dit boek koos, wat ik erbij voelde en mijn reactie achteraf. Daarbij zal ik ook iets vertellen over de schrijfster en over de inhoud van het boek. Ten slotte zal ik het creatieve deel bespreken waarin ik symbolisch afbeeldingen zal linken aan het verhaal. Dus, ik heb dit boek gekozen omdat ik vroeger al hield van luchtige adolescentenboeken. Boorden voor liefde, spanning en vriendschap. Bijvoorbeeld de reeks... Gossip Girl en The Eat Girl van Cecilie von Ziegesar, Een boek dat je rustig in het zonnetje kunt lezen zonder er veel bij na te denken, maar toch zo'n verhaal dat je helemaal meesleept. Dat staat me wel aan. Het enigste wat ik wou doen, als ik dit boek las, was voelen en niet denken. Zo zocht ik dus naar een alternatief voor deze boeken bij de volwassen literatuur en kwam ik op dit boek uit. Liesenspel spel gaat over twee beste vriendinnen. Thea en Alice. In het begin zijn ze beide hopeloze gevallen. Thea heeft geen vriend, omdat niemand voldoet aan alle roge eisen. En Alice kiest er steeds hetzelfde type uit. Een knappe Casanova zonder inhoud die haar dan uiteindelijk bedriegt. Het is duidelijk dat ze beide wat in de knoop zitten. Totdat Alice haar vroegere beste vriend terug tegenkomt en hem ten huwelijk vraagt. Mark is een totaal ander type dan haar vorige veroveringen. Hij is lief, vriendelijk en zeer betrouwbaar. En dus absoluut ideaal voor Alice op dat moment. De dag na de trouw van Alice en Mark, heeft Thea een enorme kater, want ze kan totaal niet tegen champagne. En ze voelt zich dus rot. Ze wandelt op straat en komt daar Saul tegen. Hij heeft medelijden met haar en ziet haar duidelijk zitten. Zo wordt het dus uiteindelijk iets tussen Sal en Thea. Nu lijkt ze toch allebei voor even gelukkig te zijn. Maar in tegendeel tot vele sprookjes verloopt het niet even vlot, niet altijd even vlot in Thea's en Alice's relatie en is, we leven nog lang en gelukkig, toch niet zo gemakkelijk bereikt. Alice bedriegt Mark namelijk omdat er geen piet meer in hun huwelijk zit. Thea betrapt Sal als hij langzaam zijn prostituee gaat en spijtig genoeg komt hier geen happy ending aan voor Thea en Alice. Freya Noord, die dit geweldige verhaal heeft geschreven, weet dit luchtige verhaal zeer goed over te brengen, zonder er, een, zonder er één groot cliché van te maken. Ze heeft een boeiende en vlotte schrijfstijl, die toch vol beeldspraak en filosofie zit. Noord is een Britse schrijfster die wel vaker dit soort boeken schrijft. Ze gaan namelijk telkens over sterke vrouwelijke karakters, zoals Alice en Thea, maar die ook vaak hun probleempjes hebben. Haar romans worden gezien als de voorlopers van de chicklit. Haar specialiteit is dus zo'n romantisch verhaal schrijven. Zo'n romantisch verhaal staat me namelijk enorm aan en ik was zeer aangenaam verrast door dit verhaal. Ik werd erin meegesleept en voelde mee met de personages. Het was precies het boek wat ik zocht. Het was ook perfect om voor het slapen gaan te lezen en daarna lekker weg te dromen bij al deze romantiek. Heerlijk vind ik dat. Ik kon haast niet wachten om elke dag terug in, in mijn boek te beginnen. Het bleef namelijk spannend, wat ik zeer verrassend vond voor zo'n luchtig verhaal. Bedrogde intriges en de ruzies zorgden hier vooral voor. De vraag: zal het ooit goed komen tussen Sol en Thea, bleef in mijn hoofd hangen. Thea wist niet zeker of Sol ook echt naar die prosthetie was gegaan, dus ik was ervan overtuigd dat het allemaal wel weer goed zou komen, zoals in elk sprookje of clichéverhaal. Maar ik werd aangenaam verrast dat dit niet zo was. Liefdespel is dus geen clichéverhaal. En ik ben absoluut zeer tevreden dat ik dit boek uiteindelijk heb gekozen in dit genre. Ik geloof dat ik nu wel meer zal teruggrijpen naar dit genre en dit soort boeken. Natuurlijk herken ik mezelf in zo'n mooi romantisch verhaaltje, maar ook andere mensen. Ik heb geen ervaring met huwelijken of echte lange relaties, maar in andere kleine dingen kan ik me wel terugvinden. Alice bijvoorbeeld is haar huwelijk beu omdat ze nood heeft aan spanning en avontuur. Die drang heeft iedereen toch wel eens. De drang om niet te vervallen in de routine van het dagelijks leven en als een... en niet als een automatische robot door het leven te gaan. De drang om adrenaline te voelen terwijl je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt. Dit hoeft niet per se op seksueel of liefdesvlak te zijn, ik hou er bijvoorbeeld van om soms te gaan muurklimmen. Heel soms. Ook al heb ik last van hoogtevrees. Gewoon om dat gevoel te hebben dat je aan de top van de wereld staat. Dat je alles aan kunt. Dat gevoel van zelfvertrouwen is zeer aantrekkelijk. En dat zien we duidelijk bij Alice terug. Ook in Thea kan ik mij her uh, herkennen. Zij is iemand die steeds op zoek gaat naar haar sprookjesprins, haar, sprookjes, haar ideale man, iemand om mee oud te worden. Kortom, een ideaal leventje. En wie wil dit niet? Zeker in gezelschap van zo'n knappe prins. Iedereen streeft toch naar een ideaal. En met de middelmaat kan toch niemand tevreden zijn. Deze visie is misschien heel naïef en dat ondervindt Thea ook. Zeker wanneer ze erachter komt dat zo dus, echt naar een prostituee is gegaan, ook al heeft hij er goede argumenten voor en houdt hij met heel zijn hart van haar, zij zal er niet mee kunnen leven. Het past namelijk gewoon niet in haar ideaal plaatje en zal aan haar geweten blijven knagen. Ze wilde het wel proberen uit te praten, maar ze kan het gewoon niet aanvaarden en zal er altijd aan blijven denken. Wat niet in je plaatje past, wil je ook gewoon liever niet in je leven. Dat, begrijpt, dat begrijp ik volledig. Dan nu het creatieve deel van deze taak. Um, ik wou een afbeelding zoeken die perfect bij dit boek paste. En ik heb ze gevonden. Namelijk deze. Um, we kunnen vele aspecten van het boek symbolisch met deze afbeelding linken. We zien dus een vrouw met haar rug gekeerd naar ons. Ten eerste... Uh, zou het wel kunnen zijn dat ze juist uit bed komt? In dat opzicht zou de vrouw Alice kunnen zijn. Zij bedroog haar echtgenoot met een jonge twintiger die ze leerde kennen op een zakenreis. Achter de rug van haar man bedriegt ze hem en ziet ze zelfs constante sms'en met Paul, haar Australische minnaar. Ze reageert zich af op haar man als ze te lang niet van Paul hoort, waardoor ze zo wispelturig is dat iedereen in haar buurt voor haar moet opletten. Toen Alice's mobieltje twee uur later zoemde omdat ze een nieuw bericht had, begon haar hart sneller te kloppen. Maar het ging meteen weer langzamer toen ze Pauls naam niet op de display zag verschijnen. Hier horen we dus hoe Alice's leven er nu aan toe gaat. Ze kan het zelfs niet laten om voor de ogen van haar man te sms'en en dan tegen hem te liegen. Het is gewoon smerig wat ze doet. Zo achter zijn rug. Maar ook keert ze hem de rug toe door dit te doen. Ze neemt hem niet langer in vertrouwen en het lijkt zelfs of ze niet meer getrouwd zijn. Ze lijken steeds ruzie te maken omdat Alice het niet naar haar zien heeft. Zelfs Thea kan het gedrag van haar beste vriendin niet aan. Het liefst had ze Alice een mip of een uitbrander gegeven en gezegd Wat bezielde je in godsnaam! Waag het niet om dat nog eens te doen! Thea was helemaal ondaan van het gedrag van haar vriendin. Zo ontstond er dus ook ruzie tussen Thea en Alice. Het is dus duidelijk dat al dit geheime achter de rug tot een hoop miserie heeft geleid. En dan vooral voor Alice. Het is eigenlijk gewoon haar eigen schuld. Maar ook Thea's personage kunnen we herkennen in deze afbeelding en eraan linken. Zij keert Saul, haar vriend, de rug toe, omdat hij betaald heeft voor seks. Thea kan het zelf nauwelijks geloven. Hoe durft hij te beweren? Dat hij van me houdt en om me geeft, terwijl hij elders om seks betaalt. Je kunt niet het een en het ander doen. Dit is ethisch onmogelijk en moreel verwerpelijk. Ook al beweert Sol dat hij haar niet wilde kwetsen en het niet uh, doet omdat er iets mis is in hun relatie, Thea kan het niet vergeven of vergeten. Dagenlang laat ze niet van zich weten, omdat ze Sol niet durft te confronteren of aan te kijken. Saul en Thea gaan dus hun eigen weg uit en keren elkaar letterlijk de rug toe. Uiteindelijk zal Thea dus iemand anders tegenkomen, die wel perfect naar haar ideaal beeld geschapen is. En uh, zij zal dus wel een happy ending krijgen. Zo, ik ben dus zeer blij dat ik dit boek heb gelezen en dat ik ervoor gekozen heb. Het is misschien niet zo diepgaand of hoogliterair als een Tom Lanois of een uh, Hugo Claus, maar ik vind het belangrijkste dat een boekje amuseert en dat heeft dit boek met veel gratie gedaan. Bedankt voor uw aandacht.